Drie uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De voedselprijzen zullen de komende twintig jaar op zijn minst meer dan verdubbelen als de wereldleiders er niets aan doen, staat in een rapport van Oxfam. Volgens de Internationale Ontwikkelingsorganisatie dreigen de resultaten in de strijd tegen honger verloren te gaan. Dat komt doordat de vraag naar voedsel blijft stijgen, maar de productie nauwelijks toeneemt. Belangrijkste oorzaak zijn de klimaatveranderingen. Ook de productie van biobrandstoffen pakt verkeerd uit... omdat daarvoor op grote schaal mais en andere voedingsmiddelen worden gebruikt. Oxfam voorspelt regionale voedselcrisis in onder meer India en Oost-Afrika. De organisatie noemt de voedselcrisis vermijdbaar... en beveelt onder meer aan te investeren in kleine boeren. In de Rotterdamse deelgemeente Delfshaven woedt een uitslaande brand. De brand brak vannacht uit in een huis in een woonblok. Volgens de brandweer bestaat het gevaar dat het vuur overslaat naar andere huizen. De brandweer is met groot materieel uitgerukt om de uitslaande brand te blussen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Ook is niet duidelijk of er gewonden zijn.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 Het weer vanuit het zuidwesten trekken enkele buien over het land. In het oosten kan daarbij onweer voorkomen. Overdag bewolkt en regenachtig, vooral in het oosten. In het westen klaart het in de middag op. Er staat een stevige noordwestenwind bij een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op één. Met het anker. Ja, Goedenacht, dames en heren. Het is uh, drie uur geweest... en wij zijn volop in gesprek in de nacht op één over het milieu. De aanleiding is uh, Milieudefensie. Ze bestaan 40 jaar. 40 jaar van voeren, uh, van, van onderwerpen, hoog op de kaart zetten. En uh, ja, wat moeten we daar nou allemaal van denken? Ik had net een onderzoeker aan de telefoon. Die zei, ja, ja, ja, het is allemaal wel... Het is allemaal een beetje waar wat er gezegd wordt. Die man zat zelf bij Milieudefensie. Maar soms wordt er af en toe ook wel eens iets een beetje... Opgeleukt, een beetje spannender gemaakt dan het is om ook vooral het een beetje hoog op de agenda te krijgen. Zodat we er ook weer mooi onderzoek naar kunnen doen en daar worden ook wel weer geld mee verdiend. Ja, dat vind ik toch altijd wel vervelend hoor. Als ik dat soort dingen hoor, dan word ik altijd wel weer wat achterdochtig van. Maar goed, ondertussen ook mensen die zich zorgen maken over het uitrijden van mesten. Mensen die zeggen dat je wat minder moet eten. Maar ik heb nu ook iemand anders aan de telefoon en die, die leeft heel erg dicht bij de natuur. Dat is meneer Hofman. En meneer Hofman die woont in een tent. Dat klopt toch, meneer Hofman? Goedemorgen. Goedemorgen. U zegt goedemorgen om drie uur. U bent een ochtendmens. Ja, goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Ja, en, en, en, ja, eigenlijk heb ik best wel een ideetje hoe je dit uh, een beetje zou kunnen oplossen. Ja, hoe dan? Uh, ja, ik, ik denk nou niet dat men daar zo uh, uh, happig op is. Maar ga eens met je familie of met je gezin... Of met uw gezin en uw familie. Ga eens één jaar met een tent ergens in de middle of nowhere. Moet je eens kijken wat je aan kosten bespaart. Ja. Dan kunnen we het bent... met veel minder dan we gewend zijn. Uh, mag ik u iets zeggen wat u niet hoeft te betalen? Ja hoor. Hoe dat praktischer, is hoe beter. Dat is, dat is gas, dat is water en dat is licht. Die kosten die zijn al verdwenen. Nou, en als we dat nou één jaar doen met heel Nederland. moet je eens kijken wat dat allemaal aan platenkostje dingen doet. Ik doe dit al vijftien jaar, maar ik doe het alleen. En dus ik, ik, ik ga geen rare dingen doen of zo. Nee. Uh, um, maar het, het, het is een beetje weer terug naar uh, hoe we begonnen zijn, zeg maar. Als, als rondtrekkende nomades. Gaan we met z'n allen in een tent zitten. Maar op een gegeven moment werden de steden huisjes geboren. En toen moesten we huur gaan betalen. En toen kregen wij verwarmde bodems en zo. Maar even voor het goede begrip. hoor, Want uh, we gaan nu met rassenschreden van de nomaden naar de huurbeschermingswet. Um, hoe zit het precies? U woont in een tent. U doet dat al 15 jaar. Waarom bent u ooit in een tent gaan wonen? Meneer Hofman, bent u er nog? Ja, ja, oh, ja, ja, ja, ik luister en, en, en ik vind het wel een, een mooie vraag. Ik denk dat ik altijd wel iets heb gehad met mama natuur. Met mama natuur? Ja, want vandaag ook weer. Ik zal u zeggen, nee? En uh, ik, kijk, ik bedoel, uh, u heeft uh, vrouwen in uw omgeving hè? en die zijn bang voor muizen, Nee? Joh, ik heb een vrij dappere vrouw getrouwd. Maar goed, nou ja, okay, het, het, het, het, het komt uit. voor. Maar het, ma ma ma ma het komt voor. Dat ja. komt voor. Ik heb uh, een tent. En in die tent uh, heeft een muis een heel klein gaatje geboord. Die is zo groot als een euro. En die komt elke avond even buurten. En dan leg ik een stukje kaas of een stukje brood leg ik neer. En daarna is de muis weer weg. Dus ik bedoel, gewoon, het is gewoon even visite van de muis. Ja, ja, ja, ja. Nou, ja, ik bedoel, uh, je moet ook wel uh, een beetje kunnen leven met mama natuur. Want anders lukt dat niet. Nou, uh, ja Oké, okay. vanmiddag uh, kwam een kameraad van mij, die kwam langs. En toen hadden wij last van uh, de pollen. Als ja. u weet wat ik bedoel. Ja, die, die zaadjes die in de lucht rondzwegen. Ja, die, die rare dingen. Ik weet niet wat daarvan gaat groeien of zo. Het regent hier nou trouwens. Ze zal er morgen wel niet zoveel last meer van hebben. Nee. Maar ik zeg, uh, als je zo leeft uh, en je kunt je daarbij neerleggen en uh, je maakt een... Uh, de, ba, ba, ba, ba, ba, want ik leef nou met hun, hè? Hey? En hun leven met mij. Ik ja. ben hier niet de baas. Hè? Nee, absoluut niet hoor. Maar, Kijk, ik bedoel, als jij muizen in huis hebt, dat kan ik me voorstellen. Maar nou is het samen zijn. Je hebt toch het idee dat, je, dat ze er een beetje een recht op hebben om een plekje bij jou in de tent? Absoluut zeker weten, jawel hè. Maar meneer Hofman, mag ik, nog, mag ik nog even een vraag stellen? Want even ook voor, hoe ik probeer het me zo voor te stellen. Want vijftien jaar, jaar geleden heeft besloten, ik ga in een tent wonen. En, en maar ik ben zo benieuwd hoe dat eruit ziet. Wat voor een tent is dat? Nou, ik heeft u zeggen, el, elke drie maanden wordt dat, uh, dan is dat nieuw. Hoe bedoelt u dat? Heeft elke nou, dan, drie maanden dan een dan nieuwe koop, tent? Dan koop, dan koop ik alles nieuw. Dan is alles nieuw. En, en dan nieuw, nieuw neerzetten. En ben je klaar. Dus net als... Uh, Wat voor een tent zegt, heeft u nu dan? Uh, uh, uh, uh, uh, ik ben nou net drie maanden onderweg, weg, dus uh, binnenkort weer een nieuwe. Oké, okay, maar, uh, gaat, maar uh, ik, weet, uh, ik geloof dat het een hele dure hobby is. Gaat u telkens naar een campingwinkel en zet u de eens even een nieuwe tent? Ja. En uh, dan is hij op na drie maanden? Ah, op. Ik bedoel, als die muis zich een beetje kan bewezen, dan kan ik nog wel vier. Oh, die al zei dat tenten Dan kan ik nog wel Waar heeft u een maand verder? Nee, maar. Heeft u een bungalow-tent of een Nee, nee, nee. Gewoon zo'n dingetje waar je. Nou, je kunt hier ruim met twee man in leven, zeg maar. Nou, leven, liggen. Liggen? Ja. <laughs> ja, maar, maar, maar verder doe je hier toch ook niks. En overdag dan doe je je ding buiten en zo, en dan is dat toch klaar. Maar als maar ik, ik bedoel... even heel prak als u naar het toilet moet, waar gaat u dan heen? Gewoon achter een boompje. Nee, ik doe hetzelfde als de hond. Dus achter, voor een boompje? Nee, eh, hondjes. De, de, wat de hondjes ook doen, dat is no problem. Gewoon een kuil Kijk, Ik bedoel, u gaat, u gaat uh, met respect hè. Ja. U, gaat, u gaat naar het toilet. Ja. En u heeft daar een uh, handig uh, uh, dingetje waar u aan kunt trekken. Of u moet ergens op drukken, ja? Ja. Ik ga op mijn krant zitten, ik maak er een pakketje van. En ik domber hem in een uh, stuk uh, plastic. En ik gooi hem in, uh, in, in een containertje. Nou, dat is precies zo als hondjes, weet u wel? Yeah. Als een hondje moet kaken, dan uh, loopt mama er achteraan en die neemt het ook mee. Dat is heel simpel. Dat is het probleem niet. Daar, daar zit het niet op vast. Nou, een, een plasje doen, dat doen we allemaal wel in bos. Want als jij met je kleine ja, kindertjes... Als jij met je, je kleine niet... kindertjes naar het strand gaat... en mama, ik moet plasen, nou ja, ga maar naar zee. Ja, ja, nou, daar krijg je geen bekeuringen voor. Nou ja, dat doe ik dus typisch over. Ik heb nog nooit een boom om kunnen zeiken. Nee. Goed. Ik, nou. ik heb misschien een verkeerde vraag gesteld... wat nee, plastisch lukt. Nee, nee ik, vind, nee, ik vind wel maar, En Maar, maar hoe gaat zeg... het met koken dan? Hoe doe je dat met koken dan? Ik heb een... Uh, ik heb een... Uh, twee uh, twee pits uh, gastelletje. Ja. E e en uh, op gas. E en dat, dat gedoe, daar haal ik dan allemaal. E en, uh, en zo. E en, en dat, dat, dat Heeft u wel eens uh, op een camping gestaan? Ja, ooit. Met iemand gelogeerd. Ooit, ik, ben niet, ooit, ik ben niet zo kapot, Romeo. U u, u, u, li <laughs> u laat zich liever uh, verwennen in een hotel. Nee, ik vind, wel, ik, vind het, ik vind een huisje toch wel fijn. Maar ja, voor, voor jou ja, gekker dat is, hoeft het dat ook is, niet, dat hoor. Is, dat is hetzelfde. Maar dat is niet uh, handen naar de mouwen steken. Nee, je moet nee ik ben weer. een lui vakantieganger. Ik geef het eerlijk ja, toe. Ja, dat bedoel ik. Ja. Nee, maar, nee, maar mag ik u iets zeggen? Jawel, dan gaan u, we, dat als... is het laatste, hoor. Dan gaan we verder. Oké, okay, ja. dan zeg ik dit tegen u, hè. Dit jaar belooft u mij... U gaat kamperen. Oh oh dat begin ik niet aan. Ik, want ik heb iemand thuis zitten die wil dat ik dit ga beloven, maar ik ben er gewoon echt niet zo fan van. Ik, u belooft mij dit en u gaat kamperen. U neemt een tent mee, u gaat kamperen en uh, oh, alleen die lucht al, jongen, ik weet het. Daar dat komt helemaal mooi voor elkaar en klaar. Nou, dan ben je na 14 dagen ben je eraan gewend. En dan denk je, eigenlijk zou ik dit wel willen. Mag ik u een hele fijne uitzending geven? Ja, met? zeker. Hij heeft me absoluut nieuwsgierig gemaakt naar het kampeerleven. <laughs> <laughs> Meneer Hofman, dank u wel hoor. Alsjeblieft, amigo. Doe, doe, doe. Ja, doe, zo, nou dat was op zijn minst een kleurrijk verhaal. En het was op het goed moment zelfs wat geurrijk. Um, ik heb Marleen aan de telefoon en die heeft volgens mij gewoon weer eens even een verhaal over de zon. Marleen. Ja, de zon. Ja. De zonwinden en de zonnestormen. Ja. En, uh, ik dat, heb wat, de... wat heeft dat met het milieu te maken, Marleen? Ja, precies. Uh, maar ik heb het hier een stukje, want ik heb gevraagd. Ik hoorde maanden geleden over de radio over de zon: dat ja. die zo ontzettend grote invloed heeft op de aarde. Ja. En uh, een stukje voorlezen, kan dat? Niet te lang. Kort hoor. Ja, nee, okay. niet te lang. Daar heb ik ook, ook geen zin in. <laughs> ja, gelukkig. En dat is ook mijn vraag. Want uh, ze kunnen die uh, zon van tienduizenden jaren geleden... kunnen ze dat uh, reconstrueren. En ze hebben in de Noordpool toen gevonden... ze gaan graven. Nou ja, graven, boren. Ja. Uh, fossielen van planten gevonden. En CO2. Dus... Daar is het toen een hele andere temperatuur geweest. En dan dus lees ik dit even voor. Wat blijkt? De zon is de laatste 50 jaar actiever geweest... dan hij in duizenden jaren daarvoor was. Sommige onderzoekers zeggen zelfs actiever... dan in de laatste tienduizend jaar. Die activiteit van de laatste jaren... ging gelijk op met die van de aardse temperatuur. Is er samenhang? En die manier zegt dan, ik vermoed van wel, evenals de toename van de gasemissie door de zon tussen 1610 en 1906. Nou ja, goed, het heeft dus uh, enorme invloed, uh, schijnbaar, op de aarde. En dat is mijn, mijn twijfel ook altijd geweest, omdat je van wetenschappers hoort dat dus, uh, het klimaat in 100.000 jaar of 10.000 jaar verandert. Ja. Maar, de, de dus waar waar, je, je ja. zit een beetje te zoeken van, van ja komt nou door het autorijden of gewoon om zon, omdat de zon zo zijn best doet? Nou ja, ik, ik, ik, ik vond het zo ontzettend belangrijk en uh, ik heb toen gevraagd of het uitgetypt kon worden. Ja. En het lijkt me ook wel inderdaad dat uh, die zonnewenden, zonnewinden en stormen daar enorm enorme uh, belangrijke rol in spelen. Ja, ja. Ik vind het wel boeiend. Ja. Moeten we de, of moeten we de vraag misschien maar ook een beetje uitzetten. Of we dan weer, als er nog eens een onderzoeker luistert, of die er wat <laughs> over kan gaan zeggen. Want ik kan er werkelijk waren, ik zou het ook niet weten. Nee, en er staat verderop dat er uh, weer een kleine ijstijd uh, wordt verwacht. Tjonge. Ja. Dus dat geeft je ook een beetje het gevoel van, nou ja, we, we, we maken van, ons druk. Het maar, Ja, ja. Ja. Hmm. Uh, even kijken, er lijkt een verband te bestaan tussen de gemiddelde temperatuur op het noordelijk halfrond op aarde... en de hoeveelheid magnetische plasma afkomstig van equatoriale gebieden van de zon. Dus ik denk inderdaad, waarom zou het niet kunnen? Ja, Marleen, ik weet, ik weet het Ja, het is wetenschappelijk, maar... Maar Marleen, hoe, wat doe jij dan met zo'n gedrag? Met zo, als je dit nou leest, wat denk oh, je dan? Dat... Nou, dan uh, bel ik uh, jullie op. <laughs> <laughs> van, wij, wij bij de nacht op een hebben er altijd wel verstand van. Nou ja, het... Nee, nee, maar ik, ik vind het zo ontzettend boeiend. Ja. En omdat mensen uitgaan van uh, dat wij de oorzaak zijn van het vervuilen... Ja. ...vraag ik me af, misschien is het niet zo, maar, zo ernstig. Maar, maar ik, ik weet niet, Marleen, hoe jij, hoe je, hoe jij je, je leven leeft... ...of je een, een milieubewust mens bent of niet. Maar denk ja, redelijk. Maar, maar, maar niet fanatiek. Helemaal fanatiek. Niet. Maar denk nee, je dan als hoor. je dit soort dingen leest van: nou ja, dat beetje wat ik doe, moet ik dat dan nog wel doen? Is dat iets wat je je afvraagt? Nou, ik, uh, ik eet matig. <laughs> <laughs> en ik, uh, ik hou er wel rekening mee. Ik heb niet eens een fiets. kan je nagaan. Uh... Dus helemaal geen auto. Oh, oké. Okay. Ja, dat zou je <laughs> kunnen. Er zijn ook mensen die zeggen: ik, uh, ik heb alleen maar auto's en geen fietsen. Ja, ja, ja, ja nee. nee, nee, nee. Dus je, nee, je, nee. Je, je leeft wel redelijk bewust. En je ja, wordt hier niet ondersteund. Dat wel hoor. Eigenlijk okay. altijd al gedaan. Het nou. zit in je of zit niet in je. Kijk eens aan. Ja. Nou, Marleen, ik, ik bedank je voor, voor het verhaal. Ik, ja, wellicht reageer er gewoon eens even iemand die zegt: Jongens, die ja. zon, daar moet je zo en zo over nadenken. Ho hoe heet vast... in het blad waar je het in hebt gelezen? Nou, iemand heeft het voor me uitgetikt van de computer. Oh. En dat zijn de verschillende wetenschappers die erin geschreven hebben. Oké. Okay. Over de zonnevlek. De zonnevlek. Ja. Nou, wellicht dat er nog even iemand belt vannacht die iets uh, mee kan zeggen over de zonnevlek. Ik hoop het, zonneflek. ja. Nou, het is een heel boekwerk, maar dat, uh, daar begin ik niet aan. Oh no, ja, goed. Ik <hij> heb uh, er... nog iets van mijn school, antroposofische school. Misschien komt het daardoor ook een beetje door de invloed, je weet het maar nooit. Ja, dat zou kunnen. Wat, wat was het? Zijn ze... Oh ja. Ja, alles wat leeft God ere geeft. Nou, is dat geen mooie afsluiting? Dat is een prachtig. Het klinkt niet antroposofisch naar mijn idee vanuit de EO-achtergrond, maar het is wel mooi. Ja, ja. nou ja, goed. <laughs> <laughs> ik, ik moest het even zeggen, waarschijnlijk. Hartstikke goed, man. Dat is zonder vlekken één voor mijn ogen. <laughs> <laughs> Midden in de nacht, nou. Nee, het is leuk, het programma, is op... een muziek ook, hè? Ja, dankjewel, je wel, nacht hoor. Dag. Zo, nou er komt van alles langs, van zonnevlekken tot mest uitrijden. We hebben een bijzonder boeiende nacht als het gaat over het milieu. En uh, wij hebben hier ook een hele praktische manier van het milieu dienen. En het hele AKN-gebouw waar we deze uitzending maken... zijn maar twee weggooibekertjes te vinden. Dus Joop en ik, de technicus, zijn vanavond uh, zuinig met plastic. Uh, Wilt u meepraten over milieu? Heeft u ook een hele praktische tip over iets heel anders met weggooibekertjes, misschien? Of heeft u een goede vraag, zoals Marleen het had over wat er nou met de zon en de ijstijden aan moeten? Uh, Bel u gerust, dat kan op 0800 1121. 0800 1121. You say. just funny really bad we could roam the streets forever just like was Milo met You and Me. En wij uh, spreken in de nacht op een over het milieu. En uh, ik heb hier een mailtje voor me staan van uh, Rens. En Rens die zegt van ja, die global warming... daar maakt iedereen zo hij hijzen over. Uh, dat is gewoon een, een proces van miljoenen. Zelfs miljarden jaren, zegt hij. Uh, en, en wat wij als mensen daarop voor invloed op hebben... nou, dat is toch maar marginaal. En ik, ik begin daar weer even over. Want ik had net Marleen en die kwam met een verhaal... van de zonnevlekken en de zonnewinden. Uh, uh, en die vertelde dat de zon dat ze ergens had gelezen... de zon ontzettend actief was geworden de afgelopen jaren. En dat daardoor misschien ook wel de opwarming van de aarde deels wordt um, uh, verklaard. Nou, waarom begin ik er weer over? Wij We hebben iemand in de uitzending die wij het vorige uur ook al even hadden. Ernest. Goedenacht, Ernest, ben je nog? Ja, oh. ja, en Ernest, hij is dus uh, uh, meteoroloog. Ernest, je hebt ook wel wat uh, de, de, de tongen losgemaakt hoor, met je verhaal over het onderzoek. Maar ik, geef ja, ja. Je <laughs> ik ben wel even benieuwd hoe, wat, wat jij daarvan vindt. Dat, dat Als mensen daar wat van schrikken. Als jij zegt van, uh, nou ja, die onderzoeken worden soms ook wel een beetje opgedirkt om wat, wat urgenter te maken allemaal. Ja, nou... Um... Uh, uh, uh, uh, Wat ik daarover wil zeggen, ik wil niet zeggen dat die onderzoeken slecht zijn. Hè? Nee. Ik, ik, ik wil alleen zeggen dat uh, uh, zodra een onderwerp in de nieuws komt, ja. Hè, uh, dan, dan, dan is er ook een soort aantrekkingskracht ja. Hè? van, van, van uh, ja, mensen die daar een brood mee kunnen verdienen. Oké. Okay. En, en, en die daar dus een stukje van mee willen profiteren. Dus daar moeten en, wij... En, en, en, en ik, ik bedoel niet hè, dat ze kwaadwillend zijn. Nee. He? Maar de, daardoor krijg je ook een beetje uh, het idee dat het een hype is. Ja. He? Want, want na een tijdje he, dan, dan, dan, dan, dan is de geldpot op. Ja. En, en dan haakt iedereen weer af. Oké. Okay. He? En dat heb jij nu al heel vaak meegemaakt als onderzoeker. Ja. Oké. Okay. Ja. Uh, ik wil je toch even kort in de uitzending halen, want jij bent meteoroloog, vertelde je mij. Dus jij ja. kan die vraag wel beantwoorden, hè, hoe dat nou zit met, met de invloed van de mens op het klimaat. Ja, precies. Ik, ik, ik moet zeggen, ik, ik, ik heb me de, dus afgelopen jaar niet meer bezig gehouden. Nee. Hè, maar ik heb het wel heel intensief uh, gevolgd. Oké, okay, ja. Het, omdat ik het een, een, een, een, een interessant onderwerp vind. Ja. Nou, het, het punt is... Hè, in de loop der eeuwen, duizenden jaren, miljoenen jaren of zo... verandert het klimaat. Hè. Dus je krijgt ijstijden en toestanden en zo. Ja. En, en dat heeft allemaal natuurlijke... Um, ook oor, oorzaken, hè? ja. He, de, de, de, de, dat kan he, op, op, op langere termijn... Uh, he, he. Gaat het dan om bijvoorbeeld die zon waar, waar Marleen het in het vorige uh, uur over ja, had? Ja, precies. Oké. Okay. Ja, die, die, die, dat, dat, dat hoort er ook bij. Ja. Uh, uh, de meeste effecten die zijn... Uh, wat, wat traag, zal ik maar zeggen. Hè? Of, dan heb je over, het over duizenden miljoenen jaren. Ja. Hè? En dan komt er weer een ijstijd en dan wordt het weer warmer en wat dan ook. Ja. Uh, je hebt ook wat uh, snellere fluctuaties. Kijk, wanneer er een uh, meteoren in, inslaat. In ja. of, of, of wanneer er uh, uh, vulkanen uitbarsten. Ja. He, dan kun je een wat snellere uh, fluctuatie krijgen. He, dat dat, dat, dat gewoon uh, he, dat, dat je bijvoorbeeld een, een, een hele uh, korte ijstijd. Uh, om, om, ja. om, om, ...omdat er heel veel stof in de, in de lucht zit, hè, waar, waardoor er weinig uh, zonlicht uh, binnenkomt. Oké, okay. maar, maar Enes, als ik je dan ja? even mag vragen, de, de, de invloed die wij dan hebben als mensen op dat milieu, hoe groot is die dan echt? Ja, eh, kijk, eh, zowel, eh, zoals ik het zie, hè, is, is dat de invloed van de mens, hè, ja. eh, dat is nog een laagje die daarbovenop komt, Is dit een beetje... Kijk, kijk de, de, de, de, uh, om, om het heel simpel te vergelijken... Um, wanneer jij de uh, ver, ver, verwarming uh, opendraait, Ja. Uh, dan wordt het warmer in je huis. Ja. Uh, en dan denk je niet van... Hé, hey, er komt een zonnevlek langs of zo. Nee. Uh, de, de, dat, dat, dat denk je. De, de, de, de, de, dat is een heel kort termijn... Uh, uh, effect en ook wat er buiten gebeurt je huis wordt toch relatief warmer ja kijk wat we momenteel bezig zijn met bijvoorbeeld een hele hoop CO2 in, in, in, de, in de pomp of in, in, in, de, in de luchtpompen ja dan zijn we eigenlijk bezig hè, om de radiator open te, te draaien. Dus we hebben een versterkend effect op al datgene wat er om de aarde heen gebeurt ja. daarmee. Ja, ja. en, en, en uh, uh, het uh, is, is natuurlijk een, een hele klus hè, om te kijken wat uh, natuurlijke variaties zijn... Ja. en wat wij eraan toevoegen. Maar uh, uh, het punt wanneer je de radiator open draait... Ja. Ja, dan wordt het gewoon warmer. Warmer dan het anders zou zijn. Dus het is wel, het heeft wel degelijk invloed. Ja. Maar kunnen ja. wij met ons gedrag ook de problemen voorkomen? Uh, ja, of, of, of, daar, daar, daar, daar, daar zijn een hoop uh, programma's voor. Hè? Van hoe van het van kan. En, en, en ja, een, een van de dingen is dat we. Extra veel moet. Euh, euh, of, het, het, het, het gebruik van fossiele brandstoffen yeah. moeten beperken. He, en, en dat ze duurzame energie moeten gaan gebruiken. Yeah. He, dat, dat, dat, dat is een heel belangrijk voorbeeld. He, maar maar, maar er, er zijn nog andere dingen. Maar dat heeft dus wel echt invloed op de problemen die we hebben. Als we daar een beetje ons best voor doen. Ja. Oké. Okay. Zeker. He, wat, wat, wat mensen niet realiseren... He, van als in... in uh, uh, Nederland... He, mm -hmm. Als een jaar gemiddeld... He, als van de, de temperatuur 1 graad stijgt... Dat dat een gigantisch effect heeft... Op, op, op uh, het, het uh, klimaat. Oké. Okay. He, en, en, en dat, dat, dat wordt al nu, nu al, al al opgemerkt hè? Dat, dat we andere plantensoorten krijgen hè? Mm -hmm. dat, dat, dat, dat soort dingen hè? Dus, dus dat we langzamer aan, of, langzaamaan een, een, een mediterraan klimaat krijgen. Oké. Okay. Dus dat wel degelijk... heeft misschien zijn voordelen. Ja. Ja, maar het kan ook zijn nadelen hebben. Okay. Ja. Nou, Ernest, ik wil je bedanken dat je er nog weer even bij kwam om ons dit uit te leggen. Ik wens je een goede nacht. Bedankt, Ernest. Oké. Goed gedaan. En ik heb aan de andere kant op de telefoon... Uh, oh, ik heb, ik heb je naam even niet opgeschreven. Wie heb ik ook weer aan de lijn? Ja, dat klopt. Uh, je hebt toevallig net een mailtje van Rens gehad. Mijn naam is ook Rens. Oh, jij bent ook Rens. Maar jij bent niet dezelfde Rens, of wel? Ja, niet dezelfde Rens. Hè? Oh, kijk eens aan. Uh, jij heet Rens en, en uh, jij, jij hebt dat zo sowieso aangegooid van al die onderzoeken en dat bedacht jou op een andere gedachte. Ja, nou ja, eerlijk gezegd is het niet geheel mijn eigen inzicht. Het, uh, ik had laatst een discussie met een vriend van mij... die heeft me eigenlijk tot, tot dit inzicht gebracht. Oh, een Omdat inzicht. Ik was, een, ja. uh, ik was eigenlijk uh, vrij sceptisch, sceptisch over het hele klimaat en gebeuren. En ach, we kunnen er allemaal toch niks aan doen. En, uh, mm -hmm. Eigenlijk een beetje op die manier. Uh, maar hij heeft me toch wel een beetje van over, uh, te weten overtuigen... dat we eigenlijk gewoon met z'n allen... Uh, ja, keihard ons best moeten doen om er toch iets aan te doen. En hoe heeft hij je daarvan overtuigd dan? Nou ja, goed, hij heeft me de situatie eigenlijk uh, heel duidelijk uh, voorgeschetst. Er zijn eigenlijk drie stromen. Mm -hmm. Of uh, we, hebben, uh, we kunnen er helemaal niks aan doen. En in dat geval hoeven we ook niks te doen. Nou ja, goed, dat uh, een beetje aanhakend op het verhaal van NS. of ja. NS, ja. Ja. Precies. Um, Maar het zou ook kunnen zijn dat het hele klimaatgebeuren waar is. Ja, of ja. niet waar is. Ja. Dan zijn er twee mogelijkheden. We kunnen wel iets doen, of we kunnen niks doen. Yeah. Stel we doen niks en het, en het blijkt allemaal niet waard te zijn, ah, dan is er niks aan de hand. Iedereen blij, want we aarde overleven, we gaan allemaal verder, en, ah, geen probleem allemaal. Yeah. Stel dat we wel iets doen en uh, er blijkt niks aan de hand te zijn, dan verspillen we een hoop geld. Dan gaan we allemaal geld verspillen aan zonne-energie, windenergie, weet ik het, de hele ramdam. Yeah. Maar uh, Uiteindelijk blijkt het niet waar te zijn. Dus dan zijn we verdrietig. Want uh, we hebben veel geld verspeeld. Dus dat is jammer. Ja, maar misschien ook wel geld bespaard hè, met die zonnecellen. Ja, goed, goed, goed. Maar, ja, maar we hebben ons best gedaan. Ja. Er zijn wat, uh, wat goedkopere alternatieven ook, denk ja. ik, als zonne-energie op dit moment. Ja. Um, anders had dat al lang de overhand gehad, uh, neem ik aan. Maar goed, eigenlijk, uh, het punt is. Stel dat het wel waar is, ja, ja. het is een. Het, het klimaatprobleem komt door ons ja. we, mm -hmm. en het wordt een steeds groter probleem. Stel dat we wel iets doen, ja, dan hebben we invloed op het klimaat, de dus zonnecellen, alles investeren we, dan hebben we een blije en gelukkige wereld. Ja. Yeah. Ja, toch? Stel dat we niks doen, ja, dan hebben we dadelijk Amersfoort aan Zee. Ja. <laughs> yeah. Ja, en dan uh, breken hier de pandemieën uit, uh, economische recessies, politieke recessies, mensen gaan elkaar vermoorden, dan wordt de hele wereld één grote chaos. Ja. Dat, dat is de voorspellingen. Maar nu jouw altijd... grote inzicht. Als alle slechtste voorspellingen uitkomen, dan ja. hebben we echt een heel groot probleem als we niks hebben gedaan. Oké, okay, maar, dat dat, maar dat is, dus jouw inzicht is van, ja... We moeten altijd wat doen. We moeten altijd wat doen, want... want... dat levert sowieso de minst slechtste optie op. Als we, niks ah, okay. doen, als we niks doen en het blijkt wel waar te zijn. Dan zijn we hartstikke de pineut natuurlijk. Ja, dan zijn we hartstikke de pineut. Stel dat we wel wat doen, nou, ja. maar het blijkt uiteindelijk niet waar te Dan hebben we alleen geld verspeeld en dan hebben we wel wat problemen. Maar een heel stuk minder problemen doen als het uiteindelijk wel waar blijkt te zijn. Oké. Okay. Dus in dat geval, we moeten wat doen. Ah, Oké. Okay. Dus jij, dus, dus, en, en, en jij laat je dus niet van de wijs brengen door welk onderzoek dan ook, of welk, nou ja, wat er ook... Nou ja, goed, dat is helemaal de vraag niet. De vraag is niet of het, of het waar is of niet. Ja. De vraag is dus hè, wat we zelf moeten of kunnen doen. Dus jij maakt er eigenlijk een soort van, uh, ja, ik weet niet meer helemaal, maar in bijna een wiskundig model van. Met een heleboel ja, precies, verschillende uitkomsten en jij zoekt precies, de beste uitkomst uit. Of een economisch model. als je het heel, heel uh, inderdaad schematisch bekijkt, zijn er vier mogelijkheden. Het is waar, of het is niet waar, we doen iets of we doen niks. Ja. Daar krijg je vier uitkomsten uit en uh, die vier uitkomsten kan je vanzelf kiezen. En eigenlijk moet je niet naar de balk kijken. Is het ja. waar of is het niet waar? Je moet kijken naar de verticale balk, hoe, hoe je het neerzet. Ja. Moeten we iets doen of moeten we niks doen? Ik vind het een bijzondere bijdrage aan de discussie. We moeten het gewoon wat meer schematisch bekijken. En, ja, ik hoop dat mensen hierop gaan. En eigenlijk is dit een, een model een een, een, waarin je elke beslissing zou kunnen nemen. Ja, en doe nou, jij dat, dat ook op zo'n manier altijd? Nee, niet. <lacht> <lacht> gelukkig niet, hè. Je moet ook een paar dingen op je gevoel uh, ja, <lacht> <toe. lacht> Gelukkig. Maar, maar dat vind ik nog wel even interessant. Want wat zegt jouw gevoel dan over, over de hele milieukwestie? Denk je dat dat nou, ja, waar is? Nou ja, dat gevoel zegt nog steeds, kijk, en ook... Kijk, wetenschappers die zeggen een hoop inderdaad. En ik geloof, ik heb een keer gehoord dat slechts 0, zoveel procent van de CO2-uitstoot uh, daadwerkelijk door mensen veroorzaakt wordt. En inderdaad, wat de, de meteorologie zei. Uh, de, de natuur en het klimaat heeft zo'n uh, enorme lijn en zo'n enorme geschiedenis. We moeten ook niet denken dat we daar zo'n enorme invloed op kunnen hebben. Maar ja, ja, ja, ja, goed. Dus wat dat betreft nee, geeft, ben ik er nog te... steeds sceptisch over. Betreft? Maar het geeft en... je toch een beter gevoel om daar dan maar wel bewust mee om te gaan dan onbewust. Uh, nou ja, precies. precies. Okay. En het, het, de optie is dat als we wel iets doen, is de slechtste optie altijd nog een heel stuk uh, minder slecht dan als we niks doen en het blijkt uiteindelijk toch waar te zijn. Oké, okay. nou Rens, ik, uh, ik, vind het bijzonder, uh, ik vind het bijzonder om te horen. Het klinkt erg logisch. Oké, okay, En schematisch. Goed, <laughs> en Nog reageren? Ja, zeker. Hey, ja? dankjewel Rens. Bedankt okay, voor je bijdrage. Weer, Goeienacht. Dat was Rens. Rens die heeft, uh, heeft uh, gereageerd uh, met een heel schematisch verhaal. En er uh, uh, uh, zegt iemand anders op Twitter nu... We weten eigenlijk allemaal het antwoord niet. Dat is Teun Putmans die luistert. We weten eigenlijk allemaal het antwoord niet. En dat maakt het allemaal zo speciaal. Uh, dat was een reactie uh, op Twitter. Uh, wil je ook meepraten over het milieu? Heb je een ontzettend goed idee over hoe het milieu een handje kan helpen? Heb je een mening zoals Rens net zegt van... Jongens, uh, we moeten er niet allemaal over lopen staren. Maar als wij denken dat we dat maar een beetje een een handje kunnen helpen, dan moeten we dat vooral doen. Nou, naar zo'n mening zijn we natuurlijk ook interessant. Maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd of er iemand is die luistert... die zichzelf ooit heeft vastgekenterd aan een hek van een kerncentrale... of een kraan of nou weet ik het wat, aan een boom. Uh, dat soort verhalen. We zijn er allemaal benieuwd naar. Dus reageert u vooral. Bel naar 0800-121, 0800-121. U kunt ook twitteren, zoals Teun Puntmans net deed uh, op Apenstaartje... De Nacht op 1. En u kunt ook mailen naar nacht.eo.nl. Maar belt u vooral ook naar 0800 I lost my heart. I didn't know what to do. I was so caught in misunderstanding. I took it all out on you because I didn't. Is dit met Am I Forgiven? En wat is het toch een vrolijk plaatje om naar te luisteren. Um, ik heb aan de telefoon, had uh, ik ook weer aan de telefoon, Peter heb ik aan de telefoon. Peter die vindt dat er iets in de grondwet moet veranderen over het milieu. Dat klopt toch Peter? Ja. Wat, we, wat wil jij precies in de grondwet hebben dan over het milieu? Nou ik vind dat je in de grondwet moet verankeren dat het uh, streven naar een beter milieu niet met politiek verbonden mag worden. Dat klinkt nou heel raar. Maar nou, als yeah. je ziet, uh, vroeger de, de oude heidenen, tussen aanhalingstekens, geloofden ook in bomen en in planten. Hè? Dat weet yeah. iedereen. Bij de Kelten was dat heel dik uh, erin. Nou, uh, in Turkije was er ooit een meneer die heette Kemal Atatürk. Die zei dat de staat en kerk uh, en geloof gescheiden moeten zijn. Ja. Yeah. En uh, ik vind eigenlijk dat je het milieu aanpakken niet in deze politieke rotzooi die de mensen hebben gecreëerd. Uh, ...moet verankeren. Ik vind dat het juist eruit moet uh, gaan. Dat het constitutioneel vastgelegd moet worden... ...dat iemand die zich voor het milieu inzet. Voor het milieu inzet. En niet met uh, uh, een uh, groen vlaggetje uh, zwaait van... ...ik ben groen, ik ben groen. En uh, naderhand uh, uh, rijdt hij in een oude eend van 30 jaar oud... ...omdat hij daar geen belasting over hoeft te betalen. Doet alles wat er niks mee te maken heeft. Ik heb daar geen zin meer in, die leugens allemaal. Je moet gewoon eens een keer de dingen gescheiden zien. Oh, Oké, okay. maar eens even luisteren. Want, of, uh, ik Enfin, ik, ik, even luisteren. <laughs> ik moet even ja. opletten, want ik hoor een heleboel dingen. Um, ja. um, um, je, je hebt meegemaakt dat mensen uh, de, datgene wat ze doen voor het milieu... vooral doen om in een goed blaadje te komen... en niet zozeer om, nou, om, om echt dingen we, op te lossen. Laten we, uh, laten we dat groen dan maar vergelijken met de groene dollars, want daar doen ze het allemaal voor. Kijk okay. eens wat er in Duitsland gaande is, kijk eens wat er in Italië gaande is, kijk eens wat er in Frankrijk gaande is. Maar, maar moeten moet, moet mensen dan juist niet proberen om via de politiek het milieuprobleem op te lossen? Nee, omdat ze dan besmet worden door een van de vieste dingen die de mens ooit uitgevonden heeft, en dat is die hele politiek. Oh. Want die hele politiek, daar heb ik mensen door zien veranderen, dat is echt niet meer normaal. Hoe, uh, wat voor wat heb je dan gezien gebeuren? Nou, uh, ik, uh, ik, uh, het verhaal in Griekenland, ik ben heel veel in Griekenland. Als je ziet uh, dat een caramadol uh, die dus eigenlijk die hele crisis in Griekenland zo'n beetje heeft veroorzaakt, die begon, die zag eruit als Sarkozy. Mm. En uh, toen hij wegging, uh, toen woog hij geloof ik iets van 140 kilo. Yeah. Dat is dan een van de grote voorbeelden. En dan zie je hoe mensen veranderen. Kijk naar zo'n Silvio Berlusconi. Ik snap niet dat de man het gewoon gelet heeft om, om zijn gezicht op tv te laten zien. Het zijn allemaal voorbeelden van mensen die zich achter ergens schermen. Yeah. In dit geval het woord politiek om zich er zelf aan te verrijken en de wereld nog corrupter te maken. Ik, ik zeg niet dat er geen politiek nodig is, begrijp me niet verkeerd. Maar ik wil dat ze die dingen eens een keer scheiden, de dingen eens een keer op hun plaats zetten. Ja, een ja. kerk is een kerk, een geloof is een geloof. En en is een een manier... samenleving, dat moet er zijn. Natuurlijk, Maar milieu is milieu. En, en ben je wel dan... niet bang dat het milieu wordt overgenomen... door mensen uit het bedrijfsleven of mensen uit de wetenschap... die het nooit met elkaar eens worden? Nou, als, als ze het dan doen uit het bedrijfsleven of de wetenschap... en ze doen het puur om die redenen... Dat, stel nou, mensen zouden zich kunnen verrijken aan een beter milieu. Ja? ja? Dan ben ik daar 100% voor. Maar, hoe, maar, maar, maar... Nu, hebben we te maken, nu hebben we te maken met mensen die zich verrijken aan het milieu... die een naam maken in de politiek... en die ons met de verbrande aarde achterlaten. En dat is gewoon een feit. Je bent wel behoorlijk teleurgesteld in de, in de politiek. Ze hebben het ja, niet goed gedaan. Ik ben, ik, ik, om, om nog eens een keer op het Griekenland terug te komen... Hmm. dat vind ik ook zoiets. Dat wordt politisch gezien wordt Griekenland zo naar beneden gehaald... maar mensen vergeten dat Griekenland jarenlang miljarden uit heeft gegeven... om uh, de, de, de vluchtelingenstroom vanuit Libanon overal waar nu die, die, uh, die Arabische lente gaande is, yeah. om dat voor ons te weren, ja, hebben ze ja. ook nooit hulp gekregen. Griekenland is een van de eerste milieutechnische landen überhaupt ter wereld die ermee begonnen zijn. Uh, dan wordt het uh, nog een keer zo neergezet alsof iedere Griek met 42 of 43 uh, met pensioen gaat. Er wordt helemaal niet verteld wat er eigenlijk gaande is in het land. Okay. Er wordt ook niet verteld dat bijvoorbeeld in Brussel die dan zegt, uh, ja, we moeten miljarden geven. Maar er wordt niet bijgezegd dat die miljarden die Griekenland gegeven wordt... dat die drievoudig terugbetaald uh, moeten worden. Als een bank dat zou doen, zou ze aangeklaagd worden wegens Boeker. En okay. dat wordt hier allemaal niet verteld. We nou, gaan nu wel heel erg Griekenland in. Dat is wat de politiek doet. Ja. Ik wil ermee zeggen, zo wordt er ook met het milieu omgegaan. Okay. We betalen 1,66... Voor, uh, voor een uh, liter benzine. Ja. Uh, daarvan zijn één, uh, de factor 1,19. Moet je hem eerst eens, uit, moet je er eerst eens uithalen, want dat is de BTW. En dan moet je dan eens een keer 88 cent eruit halen... wat wij aan onze politiek betalen. Terwijl de politiek uh, iedereen het, het geld uit de zakken klopt. Dat is niet meer normaal. Maak Peter... daar een andere beweging van. Maak, maak daar een milieubeweging van... Uh, Kijken we wat ze in Duitsland doen. In Duitsland worden mensen veroordeeld. Die moeten bijvoorbeeld een bijdrage betalen aan Greenpeace. Daar vind ik helemaal niks mis mee. Uh, hier in Nederland staan mensen uh, die, die staan voor een milieubeleid. En ondertussen uh, vullen ze hun zakken en rijden ze de duurste Porsches. Het heeft niks. Het is helemaal uit zijn verband getrokken. Oké. Okay. Peter. Ik heb je punt begrepen. Dus uh, je vindt eigenlijk dat de politiek zich uh, niet het milieu moet misbruiken om knaken te maken. of in een yes. goed blaadje te komen. Oké. Okay. Nou als bedankt. Als het bedrijfsleven geld kan verdienen aan een goed milieu. ben ik er niet 100% of 1000% voor. Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd. Peter, dank je wel voor je verhaal, Joh. Dank je En ik heb aan de andere lijn. heb ik meneer de Jong uit Amersfoort aan de Zee, zei hij net. Ja, ja, ja. Ik, uh... Maakt u zich dan zorgen over dat u uh, ooit eens een keertje aan zee komt te liggen? Nee ja, hoor, we hebben prima dijken. Oh, Geplant in groeien in noordoostpolder, ah. vier, vier tot vijf meter onder uh, zeeniveau. Ja. voelden we prima? Want die dijken zijn solide hoor. En ze zijn hoog genoeg. Ja, en als je polders maakt, het water eruit pompt, ja. dan, ver, dan verhoogt het water aan de andere kant. Dat is logisch. Dus het verhogen van de waterspiegel doen we ook zelf door het heen en weer te pompen. Ja, ja. En, uh... Maar u wilde, u wilde het niet over polders hebben? Nee, de uh, opwarming van aarde komt ook van binnenuit. Onder zee zitten een heleboel black smokers. Ja. Dat zijn vulkanen. Onderzeese vulkanen. En die zijn natuurlijk gloeiend heet. Ja. En daardoor warmt het water op. Oh, okay. En dat is dat. dat, dat, dus dat Golfstroom. En, en dat is. Oh, kijk eens aan. Dus daar komen die warme waterstromen vandaan. Ja, en daardoor gaat de ijskappen gaan smelten. Maar ja, als de ene kant van de aarde smelt, heb je de andere kant weer, dat als de zon aan de ene kant is, hmm. de aarde staat uh, uh, een beetje scheef op zijn as, dan is de andere kant kouder. Dus... Maar uh, denkt u dan van dat, dus, dat we ons er niet altijd druk over moeten maken? Nee, de aarde bestaat uit een bepaalde hoeveelheid water en land... Mm -hmm. en ook uit een bepaalde hoeveelheid in de dampkring eromheen... wat verdampt, kan vallen als regen, maar niet meer. Maar als nou dat ijs allemaal aan het smelten gaat... omdat het zo warm wordt op de aarde... want dat zit niet alleen in het water natuurlijk, dat zit ja. ook in de atmosfeer. Ja, maar die mevrouw die zei ook over de zonnevlekken en ja. dat klopt... Als de zonnevlekken worden gesignaleerd met grote sterke kijkers. Ja. Het doet er een jaar over om op aarde aan te komen, die invloed. En dan krijgen die stormen in Amerika enzovoorts. En er zijn nu ook vreselijke stormen ja. in Amerika. En bij Japan, wat daar gebeurd is. Daar wou ik het ook graag over hebben. Daar zitten in de aarde zeven drijvende schollen onder de continenten. Ja. Die schuiven langzaam weg en die veroorzaken. Door het tegen elkaar opstuwen. Te gebergtes. In, ja. in duizenden jaren tijd. tienduizenden jaren tijd. Ja. wel langer misschien. Hè? Maar, uh, maar. in Japan. ik heb op de kaart gelijk gekeken. toen daar. die ramp was. Ja. En het is een land van bergen en dalen. meren en rivieren. prachtig voor witte steenkool. Waarom hebben ze zoveel. op die gevaarlijke breukgebieden. waarom hebben ze daar zoveel kerncentrales gezet. Ja. En witte steenkool bedoelt u windenergie mee? Witte steenkool mee? is de energie, de waterkrachtcentrale. Oh, waterkrachtcentrale. En, dus dat die, was het. en die zijn hartstikke veilig. Ja. En, maar die kerncentrale leek natuurlijk in de eerste plaats iets goedkoper. Ja. En waarom Japan en Duitsland de economieën snel omhoog zijn gekomen, ze hebben zich na de oorlog niet mogen bewapenen. Hele lange tijd. En dan spaar je een heel uit. Dus... Als je dat niet doet, dan hou je heel wat over. Als je geen oorlog onderling maar hebt... Maar desalniettemin hebben beide landen wel een berg kerncentrales neergezet. Japan heeft dat echt niet nodig. Ik denk dat het niet nodig en is? En als er in de Sahara en in andere woestijnen een stel zonnecellen worden opgezet... met in plaats van oliepijpleidingen dikke kabels... die doen ze ook over duizenden kilometers... dan, dan werkt dat prachtig. Dan hebben we wat... Uh, als je een gebied zoals zo groot als Nederland helemaal uh, bedekt met, uh, met zonnecellen... Een, uh... dan kun je de hele wereld zo'n beetje voorzien zo. van, van stroom. Dat is nogal een, uh, is nogal een uh, stelling die je uh, betrekt. Die heb ik vaker gehoord. Ja, okay. Die heb ik niet van mezelf alleen. Nou, ik, ik, ik, ik ben benieuwd of dat uh, ooit gaat gebeuren. Een soort Nederland in, uh, in, in, uh, in ah, zonnecellen. Ja, uh, Daar kunnen we uh, misschien uh, wel een attractie van maken. Worden. Het kan ook over blokken verdeeld worden. Ja. Want ik kan begrijpen, als wij elektriciteit nodig hebben... dan is het een ander gedeelte van de wereld nacht. Ja. En die heeft de vol ja, als wij nacht hebben, heeft die overdag weer veel nodig. Ja, dat moet een beetje verspreid worden. beetje gemiddeld worden. Maar bij de, bij de Evenaar heb je overal eh, zonzekere zon, zeker, zon gebieden. En dan kunnen ze het prachtig maken. Oké. Okay. Nou meneer de Jong, ik wil u bedanken. Dank okay. u wel. Zo is meneer De Jong over black smokers onder het water die het water opwarmen. Wilt u nog meepraten? dan kan het misschien op de valreep nog net. Belt u dan naar 0800 1121. en how sweet it is. En, uh, nou, dat is toch uh, ook wel een heerlijke plaat na zo'n warme dag als vandaag. Sorry, dat was... Nee, het was niet as sweet it... Andrew Gold was het, sorry. Ja, ik zat aan de telefoon. Ik gok dat de volgende plaat Jimmy Niedem is. Nou, heel verhaal. Um, wij uh, hebben aan de telefoon Jos. Jos, jij hebt een soort laatste mooie gedachte voor uh, de nacht over het milieu, of niet? Jos, ben je er nog? Ja, ah. ik uh, ben er nog. Alleen hoor ik jou heel slecht. Je hoort mij heel slecht. Is het inmiddels beter? Nou, De verbinding is niet zo goed, maar ik, oh. eh, ik zal mijn verhaal wel even doen. Ja. Um, nou, Ik had het inderdaad met je over, micro is gewoon wat we zelf in ons eigen leven kunnen doen. En dat kan je zelf bepalen. Ja. Je kan uh, ja, heel veel als een big spender leven. Je kan ook gewoon eenvoudiger leven. En dan maak je het leven ook minder gecompliceerder voor jezelf. En ja. op die manier kan je ook uh, bijdragen aan het milieu. En ja, het macroverhaal is natuurlijk de, de grote maatschappelijke processen. Daar kunnen we relatief weinig invloed op uitoefenen. Maar daar kunnen we wel in meedenken en uh, positieve bijdrage aanwezigen. Ja. En, en zelf denk ik dan bijvoorbeeld, uh, ja, in het macroverhaal, daar kunnen we alle technologieën die we hebben eens een keer goed gaan toepassen. En dat kan je in kleine gebieden beginnen, zoals een pilot. En dan kan je verder uitbouwen. En dan zit ik te denken aan energie-neutraal. En milieu, dus leven, ook voedselveiligheid. En, nou, die dingen zo op een, op een goede manier organiseren. Omdat dat gewoon, omdat dat. dat je in ieder geval dan doet wat je, wat je moet doen? Ja, dat denk ik wel. En het is net zoals Jacques-Bert destijds begon met zijn nationale parken. Voor, om wat meer met de, de natuur te, de, te sparen. Kan je ook. Dat in een, in een verdere dimensie verder bekijken. En dat kan ja. je dan ook in het leefmilieu van mensen doen. Dus jij hebt wel het gevoel die... dat je voldoende invloed kan uitoefenen door zelf je best te doen? Uh, natuurlijk. Dat, okay. dat, dat is een positieve bijdrage die je zelf kan leveren. En okay. daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Oké. Okay. Nou Jos, dat, ik vind het mooie, mooie afsluitende woorden voor de nacht over het klimaat en het milieu. Dank je wel. Graag gedaan. Dat was Jos. We hebben, een hele, we hebben twee uur lang gepraat over 40 jaar Milieudefensie. En wat wij doen met. Nou ja, het is nog niet een erfenis, want Milieudefensie is nog steeds alive and kicking. Op hun website staat nog een lange lijst met successen. En een van hun praktische tips is: de koelkast dicht doen. Niet de hele tijd open laten staan en dat ook in winkels. Nou, zo blijven zij aan de weg timmeren. Uh, ik bedank alle mensen die hebben gebeld. En wij gaan volgende uur lekker verder met muziek.